6 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Ondanks het landelijke lerarenprotest vandaag... stelt de coalitie geen extra geld beschikbaar voor het onderwijs. Dat bleek vanmiddag tijdens het debat in de Tweede Kamer... over de onderwijsbegroting. Vrijdag werd bekend dat het onderwijs er de komende twee jaar... bijna een half miljard euro extra bij krijgt... maar dat vinden de leraren en de oppositie niet genoeg. Vandaag werd het daarom door duizenden leraren gestaakt. Premier Rutte kan zich niet herinneren dat hij in 2015 op de hoogte is gesteld... van burgerslachtoffers in Irak bij een aanval met Nederlandse F-16's. Minister Bijleveld van Defensie zei gisteren in de Kamer... dat andere ministeries wisten van de burgerslachtoffers. Ze zijn kort na de aanval op de hoogte gebracht... dat het zeer aannemelijk was dat er burgerslachtoffers zijn gevallen... bij een aanval op een bommenfabriek van IS. Rutte zegt nu dat hem daar niets van bij staat. Volgens hem is het wel mogelijk dat zijn ambtenaren destijds zijn bijgepraat over de kwestie. De Nederlandse advocaat die vanochtend in Duitsland is neergeschoten is buiten levensgevaar. Dat zegt de deken van de orde van advocaat in Overijssel. De 43-jarige Philippe Schol werd vanochtend in de Duitse stad Gronau vanuit een auto onder vuur genomen. De Duitse politie gaat uit van een aanslag. Volgens de deken was de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid op de hoogte van bedreigingen aan het adres van de advocaat. Het incident heeft mogelijk te maken met faillissement van een sportschool in Losser en het witwassen van drugsgeld. School trad in die zaak op als curator. En de dik-voor-mekaar-show van André van Duin en Ferry de Groot... is uitgeroepen tot het beste programma van 100 jaar radio. Op twee in de onvergetelijke luisterlijst van de NPO... staat radiomaker Frits Spits. En op nummer 3 de top 2000. De lijst werd samengesteld vanwege het 100-jarig bestaan van de radio. En dan het weer. Vanavond meer bewolking. In het zuiden gaat het regenen. In het noorden kans op mist. De temperatuur kan dalen tot rond het vriespunt. Morgen is het bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het droog. Het wordt dan een graad of negen. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A5 hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de Ring 10 minuten op onthoud. A9 Amstelveen richting Den Helder. Tussen Akersloot en Heilo 10 minuten. Op de Ring van Amsterdam tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Slotenvaart een kwartier.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 Tel maar wat je ervan vindt.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 I'm Wat een vooruitgang bij CFM. Nou, uh, heel fijn dat jij dat zo vindt. Geweldig, uh, welkom bij de show. Ik like it because I like the group. It's because I like music a lot. Uh, I dance, dance, radio, radio, radio. And and radio. Oh, I love it. And it continues now. Five, four, three, two, one, zero. Ignition. Radio. Op het forum uh, Menno. Ja, lekker luisteren via ZFM, zegt hij. Klinkt goed, jongens, ga zo door. Leuk. Oké, okay, nou perfect. Goed om te weten. I'm trying to Hè? Na bijna 40 jaar, Dat hebben we het net al over, hè? Zo, 40 jaar mensen. Voor mij is het 40 jaar geleden ja, dat... dat ik uh, met radio begon. Yes? Niet te geloven. Het is niet aan je te zien joh. Nee. Ik, oh, kan... joh. ik stond er ook helemaal niet bij stil zelfs. Nee hè? Nee, ja, ik moest het je net vertellen, bijna 40 jaar. 100 jaar radio, maar van 40 jaar. Van uh, CFM. we hebben nog acht minuten te gaan. Uh, maar ja, je kan natuurlijk ook uh, ...intune uh, via de website. Als je ons nog uh, verder wilt volgen, dan kan dat. In ieder geval uh, alvast bedankt, uh, mensen van uh, CFM. ...dat zit op, wat uh, was het ook nog eerlijk? kijken? Oh ja, 106,9 in de Ether. Ja, Oké. Okay. Het is wel fijn, want het is in heel Haarlem ook nog te horen. Ja, een ja. beetje lekker hoog uh, in de frequentie. Altijd goed, hè? Altijd goed. Dus uh, zo doen we. Even kijken, ik uh, heb een leuke neus daar gezet. Een, uh, ja, zullen we doen, het tegen of Shalom maar. Shalom Marden. Ja, ja, ja nou, kies jij maar. Nee, die, toch? Ik ben, I'm just the guest. Okay, die, ben ik, ja. die ben ik, hè? <laughs> Ja. Ah, oké okay, Alicia. En jij zit uh, op de media-academie had ik begrepen? Uh, ja, Media College in Amsterdam. Oh ja, de Grote Dijk toch? Die ja. Ja, ja, ja, ja. En bevalt het een beetje? Uh, ja, dat bevalt wel ja. Ja hè? Oké. Okay. Je hoort, je moet een beetje dichtbij praten af en toe. En anders word je jezelf wegvallen toch? Ja. ja he, dan... Weet je wat het is, wij willen onszelf zo graag horen, daarom praat we altijd zo dichtbij hè? Ja. Is On, uh, dat is het. Ego. Ja, nee, dat moet de luisteraars willen ons ook horen. Ja. Dus, uh... hey, maar ik ga weer een keer naar. Ik ga weer een keer naar. Ik met jou. Ja, ik luister altijd naar jou. Ja. Maar ja, luisteren en meedoen is twee verschillende dingen. Is oh, ja. dus Roberto Miller moet weer op de radio. Ja. Uh. Hey, uh, nog tien, toch nou, nog tien seconden. Nog tien seconden? Ja. ja. Hebben we nog wat te zeggen? Uh, Alicia, wat, uh, ja. hè, wat, wat is jouw favoriete? Uh, uh, een liedje van de afgelopen honderd jaar. Nou, dan, dan gaan we, dan we nog, Dan gaan we zo. denk nee, ja, ja, <laughs> de Radio. Touch it. It, it surrounds you. Everything's fine. Ah. I think it's, it's, it's weird. We don't. We don't think so. This is how. This is how we do it. Dance. Dance. Radio.